De A28 Hogevee richting Zwolle, tussen de afrit Nieuw-Leusden en de afrit Ommen 3 kilometer. En de N325 Bergendal richting Nijmegen, die is bij de Waalbrug bij Nijmegen in beide richtingen dicht en dat heeft te maken met een aanrijding.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 Tros Nieuws Show. Presentatie Peter Deby en Diebertje Blok. 4,5 minuut over 10. Welkom terug bij het laatste uur van de Nieuws Show. Over een minuut of 20 verzorgt Hoge Voorst de boekenrubriek. En ze heeft er 1, 2, 3, 4, zo. Hele stapel. Ja, ja. we gaan beginnen met Bernlef. Ah. Bernlef is 75 jaar dit jaar. En uh, hij is 50 jaar schrijver. Hij debuteerde dus in 1959 als dichter. Ja, ja, met kokkels. En in datzelfde jaar als prozaïst. En heel maar hij veel kreeg boeken geschreven. Heel erg veel. En hij kreeg natuurlijk zijn grote bekendheid in 1984. Erfse met versenschimmen. Ja. Uh, waarin hij dat proces van aftakeling als eerste beschreef vanuit degene die ja. aftakelde, die dementeerde. Dat is een boek ook. Ja, en dat is natuurlijk, dat loopt als een rode draad door het werk. Hè. Zeg maar uh, de tragiek, dat op een dag. Alles wat je weet ben je vergeten. Nou, omdat we hem niet mogen vergeten, heeft uh, de uitgeverij al zijn gedichten uitgebracht uh, onder de titel voor goed. Dus gedichten 1960-2010. Niet al zijn verhalen, maar wel een nieuwe bundel uh, met verhalen. En die heb ik dus meegenomen. Help me herinneren. En iemand die we ook niet vergeten is Fritsie Harmsen van Beek of Fritsie Ter Harmsen van Beek der Beek, uh, legendarische dichteres, tekenares, uh, ik heb het hier al wel eens over gehad, uh, die een heel piepklein oeuvre heeft, maar een soort mythische... Naam. Dat was dat weer geachte muizenpoot? Ja, dat, dat is niet? natuurlijk haar ah, beroemde ja. gedicht. Precies, geachte muizenpoot en 18 andere gedichten. Ik zal straks een stukje uit het voorlezen. En, uh, maar zij is natuurlijk ook vooral beroemd geworden... omdat zij daar in Jachtlust eigenaresse van Jachtlust was in Blaricum En ja, kunstenaars waar oh. alle mensen die ertoe deden in de jaren feiten naartoe kwamen. Ze is, en verliefd uh, op haar werden ook. En, ja, ze waren ja. allemaal verliefd op precies. En ze is dus uh, 81 geworden. Heeft 30 jaar niets van ze laten horen uitgeverij om haar werk uit te brengen. Nou, dat is natuurlijk leuk, want er is alleen nog maar antiquarisch. Mm. Er was het heel duur over. Ze had een queeridoo, volgens mij, hè? Nee, nee, nee, nee, bezig bij. Oh. Zij is echt bezig bij, auteur. Nou, nu hebben we het hier liggen. En we gaan eens kijken. Er is al heel veel over geschreven, dus ik vind het wel leuk ook om te kijken hoe men nu reageert op dat werk. Want we hebben het nu allemaal. Dan, van hoogliterair naar uh, wat, wat het gewone, het verteller. Ik heb een heel gek boek bij me, dat ze helemaal zeg maar, in de Occupy-beweging uh, speelt. Uh, namelijk van een Finse auteur, Arto... Ja, ik denk dat je zegt Pazilina. Pazilina. Ja, dat vind ik wel mooi. Pazilina. Uh, hele rare roman. En uh, Zerhol, een jonge Britse auteur. Uh, verhalenbundel. De prachtige onverschilligheid. Oké, okay, dat en meer over inmiddels een kwartiertje. We sluiten de nieuwshow vandaag met fotograaf Erwin Olaf, die toen onze grote vreugde een keertje bij ons aanschuift. Hij kon praten over zijn complete oeuvre dat hij te boek stelde, zoals dat officieel heet. Goed, maar we beginnen met een soms ondoordringbaar lijkend brein. In 2008 schreef de Leidse hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie Eveline Kroon het boek Het puberende brein. En het was een hit. Zij gaf ons met dit boek inzicht in de specifieke hersenontwikkeling van de puber en de daarmee samenhangende veranderingen in gedrag. Ja, ik zei al, het was een hit. Meer dan 70.000 exemplaren werden ervan gekocht. En uh, de vragen die het bij Ouders opriep... hebben Evelien Kroonen geïnspireerd tot het schrijven van een vervolg. Het sociale brein van een puber. En dat is deze week verschenen. Hierin probeert ze antwoord te geven op vragen als... hoe verloopt de sociale ontwikkeling van een puber naar adolescentie nou precies? Wat is de rol van de pubertijd daarin? En wat zijn de emotionele gevoeligheden in de adolescentie? Vanmorgen is ze uh, bij ons gast, een Heel goedemorgen, drieënhalf jaar geleden. Toen uh, was u hier ook met dat vorige boek, dus het puberende bruin. breinbruin. bruin. Had u, had, had u ooit verwacht dat dat zo'n succes zou worden? Dat puberende brein. Nee, nee, helemaal niet. Nee. Nee, dus dat was een enorme verrassing. Maar ja, natuurlijk superleuk. En bleek gewoon, het, het bleek uh, te voldoen aan een gigantische behoefte bij ouders. Maar trouwens ja. ook bij jongeren. Ja. Want ik vertelde net voor de uitzending... mijn puberende dochter, die was daar wel een beetje overheen, heeft het nog gebruikt ook op school bij een, een soort lezing die ze moest houden. Ja, ja. ja, toen ik dat boek schreef wilde ik eigenlijk gewoon kijken of ik het kon, zo'n boek schrijven voor brede publiek om mijn werk toegankelijk te maken. Maar het bleek toch dat er zo weinig bekend was over de adolescentie dat uh, ja, ik denk dat het daardoor zo is aangeslagen. Wat zei mensen tegen u na dat uh, verschijnen? Um, de ouders bedoelt u? Ja. ja, de, uh, nou, ja ik, heb al, ik spreek natuurlijk niet alle mensen die het hebben gekocht, nee, maar als nee. ik lezingen gaf dan um, was vaak uh, nou de meest voorkomende wat de ouders tegen mij zeiden was, oh gelukkig mijn puber is toch normaal. <laughs> Ja, dus het was van, ja en pubers zo... dachten van, begrijp je nou waarom ik lui ben? Of soms dingen niet doen. Ja, het doen. zijn gewoon ja. dingen die we niet goed begrepen waarom pubers dat uh, deden. dat toch vaak met, uh, werd een beetje weggeschreven als een soort hormonenstorm. En ontoerekeningsvatbaar. En, uh, en, en ja, met het boek heb ik proberen uit te leggen dat het heel normaal is. En, en ja, adaptief noemen wij dat. Hè. Dus dat je, dat je er wat aan hebt in de toekomst. Dat het nodig is om door een puberteit heen te gaan. En uh, ja, dat vonden de ouders heel prettig om, om te horen. Ja. En, en de jongeren zelf hebben het ook heel veel gebruikt. En en dat het, het dus nog goed kan komen. Precies, Ja, dus te maar bevatten. dat het ook niet en, ja. alleen maar kommer en kwel is. Dat het ook heel veel mooie aspecten heeft en goede dingen. Maar voor je moet er meneer. af en toe ook wel om kunnen lachen. Want anders wordt het uh, Natuurlijk. lastig. Natuurlijk. Ja, ja, en het is ook wel een beetje een mythe dat alle pubers enorm zouden puberen. En dus uh, 80% van de jongeren gaat vrij uh, rustig door de adolescentie heen. En is een gedeelte uh, die we vaak in het nieuws ook uh, zien, uh, die uh, extreem risicogedrag heeft. Ja, je hebt echt kinderen die ook helemaal niet puberen. Nee, maken. en dat is ook, ook heel vaak. Mee ja, ja ja Nou, dan ga ik me zorgen maken, maar dat is helemaal niet erg. Nee, nee, nee, oh. dat is ook heel normaal. Dan denk ja. je, ja, dan gaat het later komen. Weet je? Ja, van die nee, maar bubers. dat is ook een mythe. Dat uh, ja, je nog uit het Freudiaanse tijdperk. dat je daar doorheen zou moeten om normaal volwassen te worden. dat is echt een mythe. Ja, het losmaakproces ja. van ouders en ja. dergelijke. Gelukkig, ook dat weer is ja. een geruststelling. Maar er bleken toch nog een heleboel vragen uh, uh, over te zijn. Ja? Nog, er was nog een hoop te ontdekken aan het puberbrein. Vandaar nieuw onderzoek en uh, een volgend boek. Nu gaat het heel specifiek over het Sociale brein, maar wat wordt daar nou mee bedoeld? Um, alles wat te maken heeft met sociale relaties. Dus in het eerste boek heb ik vooral ook gesproken over hoe je leert en hoe je met risico's omgaat. Maar nu wilde ik me helemaal verdiepen in uh, vriendschappen, gevoeligheid voor afwijzing of juist erbij willen horen. De ontwikkeling van je zelfbeeld in relatie tot anderen. En er waren eigenlijk twee redenen waarom ik dat wilde doen. De eerste was omdat ik het gewoon zelf heel interessant vond om me daar een paar jaar heel erg in te verdiepen. En de tweede reden was omdat er heel veel in de neurowetenschappen is ontdekt. Over hoe onze hersenen werken in sociale relaties. Uh, en daar was nog heel weinig over bekend. Dus dit is toch ja, heel recente kennis. Maar wat wat is probeerde... een belangrijke ontdekking geweest, bijvoorbeeld? Uh, nou, ik denk dat een, een van de belangrijkste ontdekkingen is dat het gevoel van erbij willen horen. of, het uh, of de pijn van afgewezen worden. dat dat uh, gebruik maakt van dezelfde hersengebieden. die ook actief worden als je iets heel belonends ervaart. of als je fysieke pijn ervaart. En is dat werkelijk meetbaar? Ja, ja, dat meten we met uh, ja, um, uh, computerspellen die we laten spelen door jongeren in, uh, in de scanner. En vervolgens uh, meten we welke hersengebieden actief worden. Je ziet wat er in de hersenen gebeurt. Ja, ja, ja. dus dat is het idee bij functionele MRI, dat is de techniek die ik gebruik. Dat je kunt zien naar welke hersengebieden zuurstofrijk bloed gaat als iemand een taak uitvoert. En buiten een groep vallen, zei net of een soort afwijzing, dat, ja. dat geeft echt eenzelfde pijn dat is fysieke pijn. Dat is eigenlijk fysieke pijn, want het doet een beroep op precies dezelfde hersengebieden die ook actief worden als we een elektrische schok krijgen bijvoorbeeld. Ja. Die sociale ontwikkeling, ik heb altijd het idee dat dat, dat in een veel eerdere fase van een, een, een kind heel belangrijk is. Ook. Maar, dat, ook. Ja. maar in die puberteit ja. wordt dat heel bepalend. Ja, en op een andere manier belangrijk. Dus in de jonge kindertijd hè, gaat het ook veel over veilige hechting in relatie tot je ouders. Maar in de puberteit is er een transformatie waarbij uh, niet meer de nadruk ligt op de ouders, maar op de leeftijdsgenoten. Dus het is de tijd waarin je Leert om te gaan met je leeftijdsgenoten en daar een plek in die sociale groep te verwerven, zodat je later als volwassene ja, dat ook aan kunt in de samenleving. Dus het is een andere vorm van sociale uh, vorming. Als maar het is ook een periode dat, dat het middelpunt van de wereld, dat je dat zelf heel erg bent. Ja, hè? dit is vooral in de leeftijd van de start van de puberteit, zo rond uh, ja, 10 tot 14 jaar. Dan wordt het zelfbeeld uh, sterk gevormd. En dan zien we ook terug in de hersenontwikkeling en de hersenfuncties dat jongeren gewoon meer op zichzelf gericht zijn. Uh, en in de volgende fase, zo van 14 tot 18 jaar, dan wordt echt het perspectief nemen gevormd. Dus dat je in staat bent om ook te bedenken dat iemand anders het misschien anders ervaart dan jijzelf. Uh, dus er is een soort shift gaande van sterke focus eerst op jezelf in het begin van de adolescentie, naar meer een focus op ook wat anderen ervan vinden later in de adolescentie. En wat is de relatie met de hormonale ontwikkeling die je natuurlijk vooral ook hebt hè, in die puberteit? Ja. Ik bedoel, je. Zeker, zeker. Dus, dus uh, ja, van alles. als je bedenkt dat wij als volwassen dan hebben we ook uh, natuurlijk hormoonfluctuaties. En denk maar aan uh, testosteronfluctuaties, worden ook wel eens gevolgd bij volwassenen. En in de puberteit is het een twintig keer zo grote toename. Dus het is een gigantische hormonenstorm die dan op gang komt. Uh, en dat zorgt er natuurlijk voor dat het voor jongeren ook wel eens heel erg verwarrend is. Uh, maar het is ook weer adaptief. Dus je hebt het nodig om vervolgens erop uit te gaan, risico's te, te durven nemen, en uh, dingen uit te proberen om je in je leeft, bij je leeftijdsgenoten je, groep, uh, je, je plek in de groep te vinden. En waar het vooral belangrijk voor is, is het vormen van je sociale status. Dus als uh, jongeren hun plek proberen te vinden in een groep, uh, zijn ze erg bezig met wat hun sociale status is. En, um, maar leg ik denk... dat dus wat specifieker uit, of sociale nou, wat, wat status. Hun, ja, wat hun... ja, wat hun plek is in de groep. Hè? Dus wat is nou voor een jongere een manier om je status in een groep te verhogen? En dat is bijvoorbeeld niet altijd hoogschoolcijfers. Terwijl we dat natuurlijk als volwassenen wel heel graag zouden willen. Dat dat voor jongeren een hoge status geeft. Maar dat is misschien eerder een scooter van het juiste merk. Of dus wat hun een hoge status geeft, dat. dat... Daar zijn ze heel erg mee bezig. En uh, we weten dat die fluctuaties in hormonen... daar ook direct aan bijdragen dat je daarna op zoek gaat. Dus het zoeken naar je status binnen een groep... dat is sterk afhankelijk van puberteitshormonen. Maar er is en groepsdruk. Risico nemen, dus. er... risico nemen ook. Ja. Maar risico nemen bijvoorbeeld is ook onderzocht uh, bij jongeren... wanneer ze alleen zijn in het laboratorium... of wanneer ze omringd zijn door hun leeftijdsgenoten. En uh, blijkt dat nou, vooral als je omringd bent door je leeftijdsgenoten... nemen jongeren proportioneel meer risico... dan kinderen en volwassenen. En dat is ook terug te zien in de Verenigde Staten. Mag je je rijbewijs halen vanaf dat je 16 jaar bent. En daar gebeuren heel veel ongelukken tussen 16 en 20 jaar. En nu denken we altijd dat dat gepaard gaat met bijvoorbeeld het drinken van alcohol. Maar dat is helemaal niet zo. De ongelukken gebeuren allemaal als ze samen met hun leeftijdsgenoten in de auto zitten. Overmoed, indruk willen maken. Precies. precies. Ja. Dat is de sociale status die ik bedoel. Ja, maar je legt ja. het eigenlijk beter uit. Ja, ja, ja. Ja. Maar je wil als ouder, heb je altijd je, je, je, je weet, je moet kinderen risico's laten lopen. Ze moeten ook hè, met de, hun neus stoten. Maar er zijn grenzen. Mm -hmm. wat, wat is belangrijk voor ouders nou om, om te weten, wat, ja. wat kan je uit je onderzoek raden aan ouders die, die, die, die heus wel ruimte willen geven, maar waar leg ik de grens dat is natuurlijk altijd een hele moeie, moeilijke vraag... omdat het antwoord ergens in het midden ligt. Ja. Dus uh, ja, de jongeren moeten wel de mogelijkheid hebben... om te exploreren en dingen uit te proberen... Uh, terwijl ze ook de veiligheid van regels nodig hebben. Ook zodat ze weten dat ze het af en toe eens kunnen proberen overheen te gaan. En dan weten wij dan weer die grenzen liggen. Maar wat kan je dus het beste doen? Hoe zou je, moet je daarmee omgaan? Ja, het blijkt ja. toch wel dat uh, ja, er zijn gewoon verschillende type ouders zijn. Ouders die alles onder controle proberen te houden... of al, ouders die allebei alles loslaten en dat blijkt allebei niet goed goed te zijn. Maar toch... Uh, de het ouders dus. die ja, ja, die wel de regels stellen uh, en de warmte geven, maar vervolgens ook, um, ja, dus wel de, de, de uh, warme um, uh, thuisfront hebben, maar ook regels stellen en nee durven ze. U hebt, uh, uh, zeg maar, het puberbrein onderzocht. U heeft dat gemeten. Doe ik U nog heeft... steeds, hoor. Ja, ja, ja nou, oké. Okay. Ik mijn werk. Ja. E exact. Ja. En daar, daar volgen dingen uit, maar de rest van het verhaal is natuurlijk theorie en interpreteren. Ja. Namelijk vanaf op dat moment wordt het waarschijnlijk weer uh, glibberend ijs, of niet? Wat dan het beste is. Dus ja. je kan wel bewijzen dat, uh, ja. dat zuurstofrijke bloed er naartoe ja. gaat. Maar het ja. zegt natuurlijk niks. Ja, maar ik probeer er ook heel duidelijk altijd in te zijn. Dat ik zeg, dit is wat ik kan, dit is waar oh. ik goed in ben. Ja. En ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen. Uh, maar daarna zijn er ook wel weer andere mensen aan zet. Want uh, ja, ik ben geen pedagoog, dus ik geef ook geen opvoedadviezen. En geen gedragswetenschapper. Ja, ik ben wel gedragswetenschapper, want ik ben psycholoog. Ja. Ja, dus ik ben geïnteresseerd in gedrag. Ik ben geïnteresseerd in waarom mensen de dingen doen die ze doen. Ja. En ik probeer daar meer over te begrijpen... door naar hersenontwikkeling te kijken. Want dus het de, is voor mij een tool. Wa want de vraag die ouders natuurlijk stellen is... Van, hoe stuur ik dat dan bij hè? Ja. Ja, dat... ja, en daar zitten wel wat vertaalslagen tussen. Maar wat ik probeer te doen is... door zo goed mogelijk uit te leggen hoe het werkt... en, en hoe die, uh, die, die jongeren functioneren en hoe hun hersenen ontwikkelen... hoop ik dat ik een handvat geef aan ouders. Maar dan moeten ze er dus zelf vervolgens weer hun conclusies uittrekken. Ja. ja, ik heb niet een rijtje met tien adviezen nee. van... en nu moet je het vervolgens zo Het doen. zou bijvoorbeeld ideaal zijn als het goed voor je sociale status was... om goede cijfers te halen. Ja, en dat vind ik ook heel intrigerend. En hoe zou je dat kunnen bereiken? Ja, Want je ziet hoe ziet je, je kan dat sturen? In de Verenigde Staten bijvoorbeeld... Dat sportprestaties heel erg ja. uh, hoge status geven. En zou het dan niet mogelijk zijn om ook goede prestaties op school... een soort van hoge status te geven? En ik heb niet een kant-en-klaar antwoord, maar ik kan me wel de voorstellen... De beste van dat de, de er... klas zijn vaak de sukkels, toch, te worden, zo worden ze vaak beschouwd. Ja, of andersom werkt het zo dat net uh, een nette zesje halen geeft een hoge status. Ja. ja. En, uh, dus ja, daar zou dan wat aan veranderd uh, moeten worden. Ja, waarom eigenlijk? Waarom dat een hoge status ja. geeft? Ja, dat nee, waarom zou je dat moeten veranderen? Nou ja, we willen toch allemaal dat iedereen maximaal zijn kansen kan. Nou, dat komt toch later wel goed? Ja, maar het is wel een hele gevoelige periode... waarin je heel veel kunt ontwikkelen. Dus uh, natuurlijk kun je ook heel veel leren als je volwassen bent. Maar het is ook zo'n periode waarin je ja, uh, helemaal gebruik kunt maken... van een omgeving die je nog loslaat om te leren. Ja, als je uh, volwassen bent, heb je helemaal niet meer zoveel uh, ruimte. Dus het is de periode van volop de ruimte hebben. En uh, ja, dan dus wil je toch ook dat mensen dat zo goed mag benutten. Maar toch? is juist ook niet... Een een theorie te bedenken die juist door het halen van, dat, van die zesjescultuur, hè, mm -hmm. want dat is inderdaad hartstikke populair, mm -hmm. dat, dat je hier ruimte geeft om juist hele andere dingen te ontwikkelen. En dat is ook heel belangrijk. Dus het is inderdaad, ja, het gaat weer samen. Dus wat ik met het pro boek probeerde aan te geven is, we moeten niet alleen maar sturen op uh, iedereen moet zo hoog mogelijk cijfers halen, maar we moeten begrijpen wat die sociale ontwikkeling is en vervolgens jongeren dan volop de kansen geven om daar uh, ja, het maximale voor hun mm. uit te halen. Doen we dat in, in ons schoolsysteem? Want we hebben we hebben natuurlijk bijvoorbeeld die echt die, die keuze die steeds definitiever is, die je al moet maken voor je latere opleiding. Om hele jonge leeftijd, 14 ja. jaar, midden ja. in die ja. puberteit. Ja, dus ik pleit er ook wel voor om de mogelijkheid te hebben om nog later te kunnen wisselen. Ik ben daar zelf, ik ben echt ook een voorbeeld van uh, iemand uit de zesjescultuur. Ik ging voor maximaal uh, een zes en de rest van de tijd wilde ik gewoon met vriendinnen leuke dingen doen. En met u is het toch ook ja. uiteindelijk wel een beetje goed gekomen. Ik hoop het, ik hoop het. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Maar het toont wel aan dat de interesse in uh, studeren kwam voor mij uh, wat. Later. En dan zou je graag willen dat jongeren nog steeds de kans hebben om via een zijpaadje daar wel bij terecht te komen. Ja, eigenlijk zou gewoon dat keuzemoment toch, daar pleit u in feite voor, en dat was ook al een beetje in het puberende brein, uh, was dat ja. al tussen de regels door te lezen, dat er op een later moment gewoon pas een keuze gemaakt moet worden voor een bepaalde richting op ja. de helebare school. Ja, er is voor allebei wel wat te zeggen, want het is natuurlijk ook, als je als jonger ergens heel erg goed in bent, dan is het ook fijn als je je daarin kunt ontwikkelen. Maar ik zou zo graag willen dat het altijd nog mogelijk blijft, ook om te wisselen. Dus dat het niet zo definitief is, en dat als je één route hebt gekozen, dat dan, de andere route voor jou niet meer openstaat. Is de kernvraag ook niet voor ouders? Ach, moeten we het accepteren? Of is het gewoon hartstikke goed als we spinneidig op ze worden... als ze zich gedragen op een manier die ons niet aanstaat? Uh, nou, dat hebben jongeren soms wel nodig. Dat de grenzen goed worden aangegeven. Dus daar is niks mis mee. Maar ja, het, het helpt toch, denk ik, als je beter begrijpt waar het vandaan komt. Dus ik denk, het enige wat ik eigenlijk wil, wil bereiken... is dat mensen gewoon meer begrip hebben voor deze levensfase. En ook de goede kanten ervan zien. Maar ik wil zeker niet zeggen van... oh, geef een hersenen maar de schuld, dus je hoeft niks meer te doen. Hè. Dat is het laatste wat ik wil bereiken. Nou ja, en hoe maar essentieel, hoe belangrijk altijd. het is... voor hoe je later verder je hele sociale leven... Uh, ja. Wordt vormgegeven in vriendschappen, in relaties, in ja. alles. Dat, wordt dat is bepalend. Daarvoor is die puberteit uiteindelijk. Dave, die toch? is of heel erg belangrijk daarvoor. En ook als je denkt aan bijvoorbeeld pesten. Dat uh, ja, merk ik wel eens als ik lezingen geef. Dan uh, vertel ik over pesten en wat dat doet in de hersenen. En dan komen wel eens ouders naar me toe. En die zeggen van oh, dit doet heel veel met me. Want ik heb dit zelf meegemaakt. En het is maar één voorbeeldje. Maar het toont gewoon aan dat het voor mensen echt lange termijn uh, gevolgen heeft. En ik kan me voorstellen dat je daar wel wilt ingrijpen. Dat je goede antipestprogramma's wil hebben uh, om dat zo goed mogelijk uh, te begeleiden. Ja, ook daar is het een pleidooi voor, voor dat soort protocollen ja, of zo. Weinig weinig nee, maar ik vertaal Dat zijn mijn woorden. maar ik vind het heel erg goed. Ik zou willen dat ik dat vaker deed. Maar ja, ik ben gewoon heel voorzichtig. Ja. ja. Gewoon iets minder bescheiden. Ja. We spraken met de Leidse hoogleraar... neurocognitieve ontwikkelingspsychologie... Eveline Kroonen naar aanleiding van haar boek... Het sociale brein van de puber. Een uitgever, uitgave van Bert Bakker. En de informatie is ook na te lezen op onze website. trouwens www.newshop.nl Of op teletext Pagina 260.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 Prachtige stem, Tanita Tikaraman, een tijd niks van hoort. Twist in my sobriety. Ingrid Hogevorst. Ja, Benlev, we hebben het er net al over gehad. Hè? En nou, Die bundeling nieuwe verhalen, die we ook... Want Benlef is dus 75 geworden, oh. 50 jaar schrijver. Dus een halve eeuw is hij al uh, schrijver van gedichten, verhalen, romans. Nou, dit, is, uh, dit zijn dus nieuwe verhalen van hem. En het leuke dat je kan zien... Benlev is echt iemand die uh, altijd hetzelfde thema heeft gehad eigenlijk altijd, hoe werkt dat geheugen? He, welke, welk selectieprincipe ligt nou ter grondslag aan onze herinneringen? Echt van jongens af aan? Ja, dat heeft hij altijd gehad. Dat vind je in, als, in, als, in dat hele werk terug. He, waarom is een deel van onze herinneringen... direct af, uh, uh, uh, op afroep beschikbaar... en het andere deel sluimert echt? Maar kan wel ineens naar boven komen. En uh, al zijn werk is eigenlijk gebaseerd op... Wanneer komt het naar boven? Bijvoorbeeld voorwerpen. Voorwerpen die ons omringen. Ze hebben zelf geen geheugen. Maar kunnen wel onze herinneringen oproepen. Ja. Daar heeft hij prachtig boek over geschreven. Bijvoorbeeld Buiten is het maandag in 2003. Oh, ja. Of uh, hoe kan het nou dat mensen hetzelfde leven geleid hebben. En toch totaal verschillende herinneringen. Heeft je een leuk verhaal voor een tweeling. En de ene die herinnert de vader als zeer gewelddadig. En die andere denkt... waar? heeft die ja. vrouw het over. Ja. Hoe kan dat? Hoe is dat en mogelijk? zusters hebben dat... Ja, dat is heel uh, uh, grappig. En, uh, en je ziet dus... Uh, of bijvoorbeeld uh, een ander gegeven... want dat is zo leuk. Hij, hij heeft dus al die facetten... allemaal, al die ideetjes. Uh, je, uh, uh, je hebt een oud... oude liefde, of ik veel, iemand die je goed hebt gekend. Je hebt er nooit meer over nagedacht. Totdat je iemand tegenkomt... en jou gaat vertellen... dat diegene al twintig jaar dood is dan krijgt het dus met terugwerkende kracht... wordt de herinnering aan iemand wordt ineens heel erg belangrijk. Want je denkt, goh, dus die is er niet meer. Maar wat weet ik dan nog van haar? Nou, dat is ook een van deze uh, verhalen, Tamara's gezicht. Dat is een verzekeringsagent en die hoort oude liefde van school. Maar die is al lang overleden. En dan, gaat die, dan ga je daarmee mee. Het gaat hem als het ware, het wordt een soort obsessie. Hij gaat die dat gezicht zoeken. Want je wil eigenlijk iets zoeken, maar... Juist omdat het verdwenen is. En hij heeft dus altijd heel erg bewust... en dat heeft hem ook heel veel kritiek opgeleverd. Want dat kan je natuurlijk ook... Het zijn altijd kleine ideetjes. En die zie je ook heel goed. Kapstok waren dat hele verhaal. En zij, critici, die, die, die vonden daarom die verhalen vaak slap. Omdat het te veel... Te de, mager. Ja, te veel een ideetje, te veel het ideetje. Uh, bijvoorbeeld... Uh... Maar met hersenschimmen was dat bepaald niet zo. Nee. Want daar werd opeens iets doorbroken van... Ja. iedereen die dacht, verrek, hij ja. heeft de essentie. Ja, maar daar heeft hij ook maar later over verteld... dat hij eigenlijk toen op een dood spoor zat. En toen dacht... Uh, want hij heeft al een, een broertje dood aan psychologie. Hij is meer degene van de toevalligheid. Hè? Want de herinnering, bijvoorbeeld... hij is niet zoals Proest op zoek naar de verloren tijd zijn personages, zijn niet op zoek. Het zijn bijna altijd toevallige voorbijgangers... die verhalen overkomen. Ja. Ja, het overkomt ze. Ja, ja. ze, ja. Hij is ook altijd degene, de, of de verteller in het verhaal... is degene die het oppikt, die herinneringen van die oude mensen. Omdat je toevallig ergens komt en iemand vertelt je dingen. Heel mooi verhaal bijvoorbeeld uh, over de jazzpianist. Jazz het is wel weer een variatie op Chagnoverde van Stefan Zwaaij. Toen was het een onderduiker, iemand die onderdook en schaak leerde, zichzelf schaak leerde, om niet hartstikke gek te worden. Met kleine propjes, klop, ik weet niet, papier geloof ik. En in dit geval is het iemand die uh, ondergedoken zit in de oorlog en piano leert zonder piano te spelen. En dus wat doe je dan? Dan speel je dus wat in je hoofd opkomt. En dat blijkt na de oorlog. Virtuos. Hij is een virtuose jazzpianist. Want hij gaat helemaal buiten de vaste akkoordenschema's. Uh, ja, dat brein, dat brein is natuurlijk geweldig. Vrij. Vri ja, vrij is maar is hij vrij. Wordt, ja. het is ook net zo gevaarlijk voor hem. Want de schaakspeler gaat ook fout mee op de boot. Die wordt hartstikke knettergek. Want de dokter heeft ook gezegd: Je moet nooit meer schaakspelen. Want je hebt het onder een bepaalde druk geleerd. Nou, deze man wordt ook gek. En dan is het een journalist, eigenlijk een toevallige voorbijganger. die dit verhaal, hij noemt het ook geen verhaal, is de titel. opvangt. Het zijn wel heel duidelijke ideetjes. Maar ik vind het. Uh, er zit een soort slomigheid in dat werk. En het is eigenlijk ook de vluchtigheid van onze herinneringen. We weten iets. Maar we kunnen het ook zo weer kwijt zijn. Hè? Even nog één, één heel leuk, uh, dat vond ik ook wel een hele leuke anekdote. Uh, het titelverhaal namelijk helpt me herinneren. Een Italiaanse immigrant zit in New York. Hij heeft ontzettend heimwee en gaat een briefwisseling beginnen met zijn moeder. Die moeder is anaphobeet, die kan niet schrijven en lezen... maar die, uh, die is iemand anders, die heeft een buurvrouw die het voor haar schrijft. En hij is met zijn jeugd, hij zegt... God, vertel me eens over mijn jeugd. En ze geeft hem allemaal herinneringen. Een deel kent hij niet. denkt hij, gewoon wel leuk eigenlijk met het verhaal. Nou ja, je weet eigenlijk al dan wat er gaat gebeuren. Hij gaat toen een jaar terug naar het dorp. Blijkt die moeder door hersenbloeding allang... Helemaal tot kastplantje. Die buurvrouw ja, schrijft gezellig in de ronde. Maar hij heeft wel die jeugdherinneringen. Die zij bedacht. Ja. Tot zijn eigen jeugd. Dat is dan weer typisch Berlef. Heel ja, mooi hoor. Ja. Ik, vind, ik, ben altijd, uh, ik vind het altijd leuk. Heel goed. Um, Oké, okay. van Berlef. Dus mooi boek. Help me herinneren. Uitgekomen bij Querido. Na uh, Fritsie uh, ten Harmse van de Beek. Of eigenlijk, ja, je kan ook de Harmse van Beek. En bijna namen. Eh. Um, als je haar werk leest, het is dus net uit, het is ook in alle kranten al besproken... dan vond ik het ook wel leuk om te zien hoe. Want het eerste wat opvalt is dat Nederlandse van haar. Hè. Dat, het is een lichtheid en de absurd, absurditeit van die gedichten. En toen zij daarmee kwam, uh, die, die beroemde gedichtenbundel 1965... Uh, Geachte Muisboot en 18 andere gedichten. Ja, dat, dat was zo uniek. Maar eigenlijk, het is heel erg geïnspireerd op Franse literatuur. Zij heeft een tijd in Frankrijk gewoond. Ze is getrouwd geweest met een Franse graaf. had hard, ook een kind van, is eerder al overleden. En uh, in Frankrijk had je die hele stroming van. Uh, surrealistische literatuur. is bijvoorbeeld in, beïnvloed door Quenot... die ook door Kausbroek werd bewonderd. Ook is vertaald door Kausbroek. En ha uh, Henri Michaud. Dus dat lichte, dat zat... Dat, nou ja, goed. was voor hier in ieder geval. Maar bijvoorbeeld, zo'n gedicht... Uh, dat is heel erg beroemd natuurlijk. Goedemorgen, hemelse mevrouw Ping. Is u de zachte nacht bevallen? Hebben de ondeugende geheimzinnige planten naar behoren gegeurd? En zijn hopelijk geen van uw overige zuigelingen... aan de builenpest bezweken? Hebt u de interessante, nerveuze, godvruchtige vogeltjes... vrome, goede, tierende mevrouw, al wel bekeken? Druk telefonerend van Hallo met Piet. Kom je op mijn tak? O, oh, de sierlijke, levendige vogels. Allemaal, allemaal voor de brave poes. Die veel beproefde, droevige moeder. Ja, verdomd. Het is natuurlijk heel grappig. Er is een gedicht voor haar poes. die jongen <gacht> kwijt is geraakt. Ja. zijn overleden. Hè? Aan mijn neerslachtige poes. ter vertroosting. Bij het overlijden van zijn gebroed. En dan zegt ze nou aan het, het eindigt ook van. Uh, kijk, ach, die vogeltjes. Kijk, loopt daar niet iets belangwekkends heel klein, maar bijzonder lekker beestje. Tussen de kieselstenen, onder die hemelsblauwe Hortensia. Weet je wel, van ga maar eventjes. Ja. Uh, en dan dubbel gepunt, mutste, mevrouw ogen, Nou, dat, dat is. Iedereen vond het helemaal super. Echt helemaal te gek. En uh, maar ja, zij heeft natuurlijk een beetje een rare. Uh, zij. zij uh, uh, zij heeft met haar broer, dat broer, voor de luisteraars die haar niet kennen... Misschien moet ik het toch dan ja. even vertellen. Zij woonde dus in Frankrijk, is teruggekomen. Zij is de dochter van uh, uh, uh, uh, Harmse Ter Beek, die die fruit... Um, Flipje, stripboekjes hm. tekenen. Flipje tiel. Flipje ja. tiel. Ja. En is er heel rijk mee geworden. En uh, ja, ze heeft met haar broer eigenlijk dat hele familiekapitaal er waanzinnig snel doorheen gejaagd. Ze woonde met in Villa, Jachtlust. Ik het zeggen, daar hebben een hoop mensen ja. van geprofiteerd. <lacht> en daar kwam dus iedereen. Nou, en ze is. Het uh, leger daar is ook met Kampert toen getrouwd. In 1956. Kampert is daar in 1960 weggevlucht. Want hier, dat, hier kom ik echt nooit meer tot werken toe. En nou is het. Uh, zij bleef daar en. Uh, die villa kon op een gegeven moment niet meer betaald worden. En ze dreigde eruit gezet te worden. En dan is het wel een leuke anekdote. Want dankzij de bemoeienis van de vader van Bernlef... namelijk de ambtenaar Reindert Marsman... want Bernlef is pseudoniem van Hendrik Jan Marsman... die heeft de gemeente Amsterdam uh, gevraagd om jachtlust te kopen. En dat hebben ze gedaan. En uh, ze, ze hebben haar aangesteld als huisbewaarder... Maar in 1971 zijn we omringd zich door poezen en honden. En was dat zo vervuild. En drank. Ja, dat was helemaal... En toen hebben ze toch moeten ontruimen in 1971. En toen is dus, uh, hebben vrienden en de uitgeverij geld bijeen gebracht... en hebben dat huis voor haar gekocht in Groningen. En daar heeft ze zich dus teruggetrokken. Verbood elke publicatie van haar werk. Wilde ook eigenlijk helemaal niemand meer zien. En... Uh, nou ja, dat heeft natuurlijk heel erg bijgedragen... tot haar uh, repu reputatie van een ja, ook ongrijpbare... Een een Tuurlijk, dat is een ja. mythe. Maar dan heb je dat werk dus, hè? Dan heb je dat werk. En dan zie je dus... Uh, sommige dingen vind ik onleesbaar, zijn echt niet te volgen. Want het is heel grillig, het zijn taalgrappen. Ze maakt uh, wonderlijke wendingen. Het zijn ook allemaal korte, kleine stukjes. Maar bijvoorbeeld, heel veel over verveling. De vrouw moet ze vreselijk verveeld hebben... En bijvoorbeeld hier een heel klein stuk lees ik even voor... waarin ze de kast en de kamer als het ware laat overvloeien. In de kast was het al even vervelend als in de kamer. En och, och, dat wou het zeggen. Iedereen die ooit in de kamer geweest is, kan erover meepraten. En evenmin als in die kast... kon je in die kamer nu eigenlijk precies zeggen waar het er maar lag. Dat het er dus zo vervelend was. De kast kwam natuurlijk wel uit in de kamer... maar de kamer net zo goed in de kast... En niemand zou met enig aannemelijk argument hebben kunnen bewijzen... dat de toestanden in de een wel degelijk het regelrechte gevolg waren... van een eender soort toestand in de ander. Nou, dit is, ja, ik vind het fenomenaal. Maar het gaat daar zo verder. Een op een gegeven moment kamer en kasten. Ja, uiterlijk, innerlijk, binnen, buiten. Uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal over degene die dit schrijft. Haar eigen verveling. Maar ze gebruikt heel veel dieren ook als metaforen. En toch blijven de dieren. Ja, het dieren. Het is wonderlijk. Je moet, je moet het ook niet gaan lezen, allemaal. Je moet gewoon zo nu en dan. Nee, weet je, het maar, maar hoe grappig is ze nu is. beoordeeld? Of nou, het ik heb uh, het helemaal niet gevolgd. Bijvoorbeeld in nee. de NRC werd, werd gezegd, ja, wat is het nou eigenlijk? Het is eigenlijk niks. Het is eigenlijk alleen maar die ene goede dichtbundel. En voor de rest is het een groot talent. Alleen is niks geworden, omdat die vrouw... Ja, je weet, talent is niet al de enige discipline, moet er ook bij. Maar ik denk, weet je ik dacht toen ik het aan het lezen was... die vrouw is te vroeg geboren. Internet zou het geweldig voor haar zijn geweest. Ik las bijvoorbeeld ergens dat ze tekeningen maakte in het wazen van... de. Ramen, of misschien ook gedichten Ik zie ook tekeningetjes in die ja, ja, ja, ze oh. was natuurlijk een heel goede teken. Ze heeft ook een tijdje ook flipje gedaan, want ze Maar uh, die vluchtigheid, hè, die vluchtigheid die ze zocht, ja, dat is natuurlijk nu heel erg op internet. Dat dingen maken, mm. wegwissen. Ja, de lichtheid ja. van internet, uh, daar oh. zou ze zich volgens mij. Ze heeft zich uh, dat boek van uh, Anne-Jet -Anne van Zeil uh, over jachtlust. Er was een pist over, heb ik begrepen. Daar vond ze zichzelf dus heel vervelend geportretteerd. Oh. Het is ook moeilijk om altijd zo die lady ja. te zijn. Nou ja, het is, uh, het is interessant. Je moet ja. gewoon zo'n boek in de kast hebben. Tijd voor en... de strandliteratuur. Ja, precies. Wat van hoogliterair naar gewoon vermaak. Namelijk uh, een heel geestenboek van de Finse auteur Arto Pazilina... En die schreef een roman die helemaal past in die Occupy-bewegingen. Dat wereldwijde protest tegen banken en bedrijven en falende regeringen. En uh, uh, in uh, Helse Eendjes brengt hij ons naar een Finse koolgos ergens in Lapland. En dat is een geweldig biologisch bedrijf. Maar er zijn geruchten, er komt een inspecteur... die gaat eventjes uitzoeken wat daar aan de hand is. En wat blijkt nou, is een diepe mijnschacht. Een hele uh, succesvolle... Uh, champignonkwekerij. En wie werkt daar? Ze worden geleid door een vrouw. Een vrouw, uh, een moeder en dochter... Uh, de frauderende zakenlui, de frauderende geest... ze ontvoert ze gewoon en ze zet ze in die schacht. En ze moeten dus onkruid en paddenstoelen uh, verzamelen. Wat een goed idee! Ja, het is heel erg grappig <laughs> en het is een heel grappig boek. Want die inspecteur die daar naartoe gaat, die vindt het eigenlijk wel een goed idee. En die gaat nog eens een keer zijn steentje bijdragen. Het is, uh, er komt natuurlijk heel veel maatschappijkritiek... en het is een eens sarcastische variatie op arbeid mag vrij... He, natuurlijk, ja. de Auschwitz, de, boze, de nazi leus boven Auschwitz, maar in dit geval... Is het dus echt. Uh, uh, arbeid maar van. Ze zijn ook echt wel een beetje gelukkig. als ze eruit komen. Ze zijn ook blij. en niemand praat erover. Als ze dan weer terug zijn op hun functie. dan houden ze stil. Ja, het stil. Het is een heel grappig boek. En dan wou ik nog als laatste. Uh, wat dat vond ik ook wel leuk. De Sarah Hall. Dat is uh, een bundel sfeerverhalen. Zij is een jonge Britse auteur. Heeft al eerder. drie romans in het Nederlands uh, vertaald van haar. En de prachtige onverschilligheid. dat vind ik nou echt van die verhalen voor de FIFA. En dat interesseert me wel, want die FIFA, dit zijn dus type verhalen... Uh, zeg maar, die zijn altijd dol op uh, van die stoute meisjesverhalen. Dus het zit zinnelijk, erotisch... Uh, uh, verhalen waarin, uh, over, over sterke vrouwen... Stout. Stout, want of ze zijn verlegen, want dan hebben ze wel weer een geheimje. Dus we, we krijgen zeg maar een inkijkje in de heimelijke gedachten en verlangens... van meisjes en vrouwen... En lichtelijk, beetje manon-uphof-achtige mm -hmm. verhalen, een beetje vet aangezet, veel meta metaforiek. En je voelt hun opwinding en hun pijn. En uh, bijvoorbeeld een verhaal over een vrouw met een heel druk bestaan, uh, die altijd minnaars heeft, met wie ze afspreken in hotels, en haar vriendinnen sinds ze dus wat ouder zijn geworden en zelf moeder zijn ze toch niet meer zo heel... ze was altijd gewoon oh leuk, weet je wel, spannend. Maar nu kijken ze haar toch wat waardig aan... als ze weer met die vaatschirurg in een hotel... en dan die leegheid daarvan. Ja. En uh, wat ook wel leuk is, bijvoorbeeld een verhaal... Ja, of een voorbeeld van een mevrouw uh, in de voorstad... een beetje ingedut huwelijk... en die krijgt dan van een van haar vriendinnen adresje... schat moet je naartoe gaan en dat is dan een bordeel voor vrouwen. Voor de rest is het dan wel soft erotisch, want er wordt veel gesuggereerd, maar niks uit, niks verteld. Maar dan bijvoorbeeld komt ze terug en dan staat er even ze moest de streamen van de handboeien bedekken, dus wel even wat langere, weet je wat? Zo'n zul soort verhalen. En nou toevallig dat uh, ik weet niet of jullie dat gelezen hebben, je hebt nu in Amerika een bestseller Fifty Shades of Grey door Ene James. Dat nou, is dus net aangekocht. Door Prometheus. Voor heel veel geld. Er zijn zoveel delen. En dat is dus uh, ja, softe vrouwenporno. En, en dan denk ik. Dat is dus een bestseller in Amerika. En ze hopen dus hier ook. Ik vraag me af. Het is, het zijn... Uh, want je had na dit boek eigenlijk wel genoeg? Uh, nou, ik het weet, ge ik, genoeg. Verhalen. Oh. Nou, ik ben er niet zo... Ik vind het, uh, ik vind het wel interessant, dus ik, ik, ik wil dat dan wel even tot me nemen. Maar ik heb er na drie genoeg. Want ik vind het gewoon... De, het, het is, is, is, is op video en de dvd is het ook geprobeerd. Ja, het de speciale is, sectoren voor vrouwenporno heeft nooit gewerkt. Ik dacht wel. Ja, ja, ik dacht jij dacht noemt wel. FIFA, dat is natuurlijk ook een beperkt publiek. Ja. Beperkte nou, nee, maar groep, toch? Het, er is dus ja. gewoon wel een markt voor dit soort ja. Ja. verhalen. Er is altijd wel een markt. Nee, maar ik denk dat het... Ook, dat het ook niet emancipeert ofzo. Het heeft vrouwen, ik bedoel vrouwen die uh, in bed de macht geven aan vrouwen heeft nooit geleid dat vrouwen maatschappelijk ook de macht kregen. Nee? Dus, nee dat nou, dat is begroet goed dat ah, je ah, mij ah, daarop ah, attent ah, ah, maakt, zeg. <laughs> maar goed, het is Verklaart dus, dus uh, gescheurde <laughs> rokken en doorgesneden kelen. Lekkere oh. verhalen voor aan het strand. Nou, heerlijk. Geheimpjes. Ja, wel doorgesneden kelen? Ja, dat, dat, dan heeft ze het laatste verhaal, bijvoorbeeld slagerscheur. Ja, ik weet niet of ik nog mag. Ja, nou mag je. Oké, één originele Nou, dat is tel. dus bijvoorbeeld uh, voor de BBC... National Short Story Awards. Zo'n verhaal huh? krijgt dan ook meteen twee middelbare scholieren... en één zo'n grijze muis en zo'n rouwdouwer. En dan beschrijft ze dus zo'n landschap. Schotse paardenfokkersfamilie. En dan heeft ze het over de landschap van gescheurde rokken... en doorgesneden die kelen. Uh, en daar gebeurt dus dan in. Maar er is heel veel suggestie, broeierige yes. sfeer. Wel een mooie zin. Ja, het is dik aangezet. Ja, ja, Lekkere verhalen om aan het strand te lezen. Dankjewel. U hoorde de boekenrubriek van Inge het Forst. Informatie is allemaal te vinden op de teletextpagina 260. En natuurlijk ook bij onze de website. Gaat u daar voor alles kijken. www.nieuwsshow.nl Hartelijk dank. Het werk van fotograaf Erwin Olaf is inmiddels zo populair... dat zelfs degenen die zich een door hem gemaakte foto kunnen veroorloven... er niet meer makkelijk aan kunnen komen. Tenminste, niet meer zo makkelijk. Voor iedereen die achter het net vist is er goed nieuws. van deze week is Oon verschenen. Zijn complete overzichtswerk het is echt een prachtig, heel mooi, dik, vet boekwerk. Maar er gaat natuurlijk niets boven een origineel aan de muur. Hoewel, geruststellende kunst maakt Olaf bepaald niet. We gaan er met hem over praten. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Het boek, ja, Ik heb het ingezien bij een boekhandel, bij de Fries in Haarlem... waar je straks gaat signeren. Nee, daar ja. heb ik dus eerlijk al kunnen kijken. Je hebt het opgedragen aan je ouders. Ja, ja. Ik, ik ben een product van mijn ouders. Ja, maar zijn ze, zijn ze, in hoeverre zijn ze ook bepalend geweest... voor jouw keuze om fotograaf te worden en voor het werk wat je maakt? Nou, mijn ouders die hebben me van meet af aan gestimuleerd... door uh, bijvoorbeeld een kleine lening te geven uh, voor mijn eerste camera... Uh, maar wat belangrijker is eigenlijk, is uh, met name mijn moeder... Uh, dat ze enorm veel vrijheid altijd heeft uh, toegelaten. Dus, en mijn vader eigenlijk ook. Dat je, dat je kan, vrij kan denken. Dus dat je niets... Je belemmerd om een, een, een... Vooral toen ik jonger was maakte ik veel erotische foto's. Of ik maakte naakten die heel erg erotisch werden. En ze reageerden niet van viespeuks, gij ze hebben die onzin? Nee, ik had in 1985 in Boekhandel Bas in de Leidse Straat in Amsterdam... de eerste tentoonstelling. Ik had in die periode een beetje ruzie met mijn vader, dus die was er niet. Mijn moeder was er wel en er hing een zelfportret van me... met sperma in mijn gezicht... God mag weten waarom ik dat dan uh, moest fotograferen van mezelf. Maar ja, toen moest dat toen, blijkbaar, ja. Ja, het is echt ja. een verlaten puberbrein. Maar ja. toen liep mijn moeder, ze, vertelde later mijn oudere broer, die liep langs en die zei tegen mijn broer: Waarom heeft hij nou dat water in zijn gezicht? Toen zei mijn broer: van, Nee, maar dat is sperma. En haar antwoord was: Oh. En dat vind ik wel <lacht> nou, heel goed. Ja, dat is ik een geweldig goed antwoord. Ja. En ja. zo heb ik dat altijd gevoeld. De enige foto die ze niet uh, prettig vond was een zelfportret uit 89, waar ik dan met de erectie op en toen ik een hele goede recensie had... Daar was Ad... zelfs geen oom meer. Ging naar, nee, <laughs> nee. Nee, nee, en ik weet. had in het NEC van Anne Tilro toen de tijd... een hele mooie recensie, dus ik helemaal trots naar huis. En toen heeft ze het staand gelezen met haar duim op mijn erectie. <laughs> ze wilde die foto nou, wel, niet Dat <laughs> is wel heel lief eigenlijk. Ja, dat, dat kan maar. ik me best voorstellen. Ik nee, maar ook... dat is mijn vader ook. Ja. Weet wel. Mijn familie is altijd een soort steun geweest. maar ook me... Je fotografeert eigenlijk ook voor je vrienden. Weet je wel. De, toen ik begon, en nog steeds ik fotografeer eigenlijk voor een groep mensen zo groot als ja wij hier nu met z'n vier of vijf, vijf oh. zitten ik kan niet anders denken dan aan mezelf en nou ja nu de mensen op mijn studio en mijn Vrienden en een paar familieleden, dat want, want als je, Jij hebt het zelf even over die, die, die beginperiode, waar je eigenlijk nu zelf ook bijna iets over hebt, ja, waarom deed ik dat eigenlijk? Mm. Dat, dat, dat, was, dat was soms best chockerend. Waarbij, waarbij je kon denken, Je wil je. iets doorbreken, hè? maar iets provoceren. Nee, maar dat, nee, dat provoceren? zat er dus helemaal niet achter. Nooit. Kijk, ik moet ook niet vergeten. Ik ben vanaf uh, 83 ook bevriend vriend met Hans Manen, die een goede graaf. En nu, fotograaf. En toen hè? was hij fotograaf. Ja. Die in directe lijn had een goede vriendschap met Robert Mapplethorpe. Je had op dat moment ook een hele getalenteerde fotograaf, Paul Blanca, in Amsterdam. Zeker. Ja. En uh, die maakte enorme, heftige naakten. Nou, Mapplethorpe, Hans van Maanden deed naakte dansers. Uh, Paul Blanca deed zelfportretten die nogal uh, he heel extreem waren. Het was ook het uh, begin van de punktijd: de punk -tijd. Uh, het, het kraakbeweging. Geen woning, geen kroning. Heel de wereld was eigenlijk heel opstandig, weet je. Dus uh, ja, en ik vond hem eigenlijk helemaal niet. Er waren zelfs modellen. Ik had bijvoorbeeld gehoord van een meisje. die vijf jongens in elkaar had geslagen. Dat bleek een hele forse meid te zijn, een hele leuke meid. En die belde ik het. en dacht, nou, die kan ze ook wel een jongen boven de tillen. Als ze en toen belde ik het. en zei ze: ja, nou, hartstikke leuk idee, maar dan moet natuurlijk wel naakt. Kijk, en dan, ik had er niet nie eens over nagedacht. Dus, of ik heb wel zo'n vrouw gefotografeerd in die tijd. Die zei, ja, maar dan wil ik wel op de foto zoals ik ben. Dan zei ik, nou, hoe bent u dan? Nou, ik ben masochiste. Nou, ik zei, ga zitten. En dan had ik een touwtje en dan deed ik het touwtje eromheen. En dan fotografeerden we dat. En dus was er, in een en, hele beroemde foto is dat natuurlijk. En dat uh, zijn gehoor, wel ja. verschoven, weet je wel, het is wel veranderd. Natuurlijk. Ik ben veranderd. Maar je zei het was de, de, de puntbeweging, dat was natuurlijk ook best. Het was wel een maatschappelijk betrokken tijd. Het was ja. wel geëngageerd. wat ja. heel veel mensen ja. deden, toch? Ja. Of niet? Ja, en iedereen zegt dat het in de jaren zeventig heel saai waren. Maar die waren qua seksuele revolutie, zou ik maar zeggen. weet je, voor, voor, Waren die voor het volk, niet voor de avant-garde. maar voor mijn, mijn, mijn omgeving en mijn ouders, waren die heel erg belangrijk. En revolutionair. Wij waren lid van het NVSH, mijn ouders. En de Nederlandse vrienden. Sextant, hadden jullie dat thuis? Wij hadden de ja. sextant thuis. En, en er stonden hele eerst... heftige verhalen in over vrije liefde. En voor het eerst uh, uh, uh, kwamen mensen ook voor hun homoseksualiteit ja. uh, uh, uit. Nou, de DJ's, uh, artiesten. Nou, Robert Long ja. Die ja. had uh, vroeger of later de een geweldig. album. wat gewoon ja. zo identificeerde met wat ik toen voelde. En wat me zo. Ja. Ja, zo maar wat heeft... was dat gevoel dan? David Bowie bijvoorbeeld ook nog. Uh, Bevrijding. Be bevrijding. Ik wilde vanaf mijn 16 uh, graag uh, op kamers wonen. Ik wilde weg uit uh, Hoeflaak en Amersfoort. En toen kwam ik in Utrecht. Ze was echt, uh, iedereen was. Ja, het voelde heel vrij. En uh, later in de jaren 80, toen gleden die over in de jaren 90 naar die, uh, nou, de Exorcistie, de 87. Uh, en de Roxy, dat was ik een soort, uh, noem deurmat. <laughs> en dat is wel de heel later de eetweekel. Ik haalde heel ja. veel inspiratie en heel veel van mijn modellen kwamen uit het nachtleven. Uh, de, gewoon mensen die je ontmoet en zei goh mag je een keer fotograferen zo. Maar ja, ik, ik, het, boek, het boek, het lezen is voor mij ook een soort dagboek, dat oom. Maar je, je hebt al vrij vroeg de beslissing genomen om dat allemaal echt te styleren. Dat, he, je, ja. je zou dat ook gewoon in het wild kunnen doen. Maar... Ik, heb, uh, ik ben al begonnen als reportagefotograaf. En er was altijd wel iets in een foto wat me niet beviel. Er, er, er liep altijd wel iemand achter in beeld of een lantaarnpaal. Of... En ik ben gewoon, ik hou van vormgeven van mijn eigen fantasie. De, zodra ik mijn neus buiten de deur steek, zie ik de werkelijkheid. Als ik het journaal aan doe, zie ik de werkelijkheid. Musea zijn afgetopt met de registraties van de werkelijkheid in de fotografie. En ik, ja, ik heb altijd gehouden van het registreren van mijn fantasie. Van, het, van, het, uh, ja, van de dromen. Weet je? En dat is een soort stroming in de fotografie. De geansceneerde fotografie, dat is mm -hmm. wat je bedoelt. Ja. En, uh, nou, eerst begon ik met gewoon de zwarte muur. Hè, dus, dat kost niks. En close-up, want het, hoe dichterbij je fotografeert, hoe goedkoper het is. Eén lamp. En het is me gegeven door mijn klanten en door mijn, ja, mensen die er om me heen zijn... dat ik die camera steeds verder naar achteren kon trekken... en steeds meer decor kon gaan bouwen. En steeds meer als een uh, soort filmregisseur... van de vijfhonderdste seconde kon gaan werken. Ja, precies, want aan die foto's zie je op een moment. Dat <tus> zie je natuurlijk ook in die ontwikkeling. Dat er uh, nou ja, hele sets gebouwd worden, ja. Ja, dat vind ik ook, doe ik ook doelbewust om zo min mogelijk op locatie... hoewel ik nu met een project bezig ben op locatie. maar om, uh, ja, om Dan kan je elk facet van je droom kan je controleren. En wat ik ook heel interessant vind, dat doe ik eigenlijk al vanaf 1990. Toen heb ik een serie Blacks gemaakt. Dat was eigenlijk voor het eerst dat ik met een fysicist, met uh, kleding en met... Uh, decorbouw werkte. En dat vond, is me altijd enorm bevallen. En men, natuurlijk met model. Dat je heel veel input krijgt van... Jouw idee is... Een, een, dat is een, een kooltje. Wat brandt, zou ik maar zeggen. Maar eromheen zitten kolen. Die worden aangestoken. Dat zijn de, de fysicisten en de... En de decor bouwen en het model. En die gaan, en dan wordt het idee toch heel anders. En ja, het ontstaat uiteindelijk tijdens. Het is veel meer een zoektocht. Geworden. En met elkaar. Exact. Je hebt niet al het plaatje in je hoofd van tevoren: van zo wil ik dit is. Ik heb een... een contour in mijn hoofd Precies, ja. vaag. Zoals je droomt. Dat dus je ziet, ook geen gezichten of zo, weet je wel, of dat heb ik. En dan dan... Ja. Want je zegt, het is jouw droom. Maar het is ook dus de droom van degene die gefotografeerd wordt. Dus die... zo'n meisje die bijvoorbeeld tegen jou zegt... goh, wat een leuk idee, ik kan zo'n vent wel dragen... Ja. maar dan wel naakt. dat is haar droom. Ja. Dat is... En die dromen komen dan eigenlijk samen bij jullie? Dat is wel voor... Toen de tijd was het veel meer een uithuwing. Ik moet wel eens eerlijk zeggen dat als ik nu bijvoorbeeld... de serie Grief, die heb ik in 2007 mm. over verdriet. De eerste traan. Dan is heel interessant. Dat waren met veel mooie meiden. Echte modellen. Gewone modellen, ja. ja. ja. En, uh, en al, elke traan is absoluut ja, fake. Dat is maar er was... Romy de Friese, echt geweldige meid. die ging zitten. En ik zeg tegen ieder meisje, zei ik van... nou, je moet je voorstellen, je hebt net een afschuwelijk nieuws gehad. En dit is de eerste seconde. Dat je dat afschuwelijke nieuws doordringt. En ze gaat zitten in een soort gestileerde slaapkamer met een kaptafel. En ik... We hebben alles neergezet zo, en ze reageert. Vlak dat trekt ze de tenen in de vloerbedekking omhoog. Want die krampt ze in de vloerbedekking. Nou, dat is zo. dat, en dat krijgt nog steeds kippen. Ja. Dat ontroerde mij zo. Weet je wel. En dan druk je in. Dat is ook maar één seconde hoor. Want, en het dat is helemaal juist niet die traan. Ik vind de foto's waar je. Dus niet die traan, maar bijvoorbeeld een hand ook die zo. Die dus je ziet iemand op de rug en dan zo. De, uit het raam geloof ik. Kijkt ja. met, maar je ziet die hand helemaal in een Verkramd. kramp. Ja. ja. Ja, maar dat, dat zijn dingen die je gewoon heel erg cadeau krijgt. En het, in Hoop, dat is een andere serie, daarvoor had een meisje in een geel jurkje, een heel mooi jurkje. En, en Shirley, mijn manager, die ook heel veel meecommuniceert helpt, die zegt, je moet ook zo dichterbij proberen, dus niet alleen die scènes. Dus ik maakte een portret van het meisje, maar een stukje deurpost en zo. En ik zeg, ga je daar eens staan? En ze gaat staan. En ze gaat, nou ja, handen zijn altijd moeilijk, hè, waar je handen houdt. En, ze doet haar hand zo in haar schouder en één in die deurpost. En ze kijkt zo verloren en zo goddelijk, weet je wat? En er zo klik, klik, klik, klik. En dan heb weg. je het eigenlijk, ja. En, en dat is niet hun droom, maar dat is hun reageren op de persoon die ik ze vraag te acteren. Ja, maar zij heeft natuurlijk ook haar fantasie. Ja. Is ze dan een droom, maar zeg maar, ik heb fantasie. Ja, ja. En, uh, en zij hoopt dat jij haar fantasie pakt. Nou, dat is Tof. de ultieme samenwerking. Ja. En dat eigenlijk een ja. soort verliefdheid, Of dat ervaar ja. ik altijd. Ja. Dat kan ik ook hebben, weet je wel, als ik bijvoorbeeld Joop van den Ende fotografeer. Ja. Die heb ik dan voor Louis Vuitton gefotografeerd. En dan kijk je naar hem en dan is het echt tien seconden. ben je gewoon hartstikke verliefd. En dan weet je wel zonder... Ja. Dat moet ook, is dat een ja, noodzaak? Ja, ja, anders maak ik een slechte foto. Ja. Ik moet, en, en ik moet tot die kern van de zaak komen, van die dag... En, en je dat het... verliefdheid, of dat is dan ook echt, dat moet er even zijn. Ja. Zo anders word ik dood, ongelukkig. Ja. En dan sta je, weet je, oh, dan blijft het trekken. En maar, oh, dan weet je wat? dan moet ik even weg. Of, niet dat ja, kan soms behoorlijk uitvrieken, maar niet op mijn modellen, maar op mezelf. Je fotografeert, als je dat boek bekijkt, eigenlijk bijna altijd mensen. Ja. Waarom? Nou, het is een fascinerend wezen. Nou, vroeger was ik helemaal zo'n soort verrast en geobsedeerd door het idee dat. Zoals wij hier aan tafel zitten. Weet je wel, nu zijn we hebben nu allemaal kleren aan, maar als we allemaal naakt zitten... dan hebben we allemaal andere figuren. En weet je, Een olifant zou denken, mens. Maar als, als, als wij <lacht> iemand zien, dan zien we een, een dwerg. Of een heel lang iemand, of een heel dik iemand, of een heel gespierd iemand. En, en die huid, ik vind de huid, de menselijke huid, het is heel ongewoon. He, de meeste beesten hebben haar. En, uh, en die huid die fotografeert zo prachtig. In, vroeger in zwart-wit... En dan nu, naarmate ik ouder word. de fascinatie voor, uh, laat maar zeggen. of je vinger. drie centimeter boven de tafel houdt. of op de tafel. of een hand hier neerlegt. of zo neerlegt. wat je daar allemaal niet mee communiceert. En dat is eigenlijk in uh, 2003 heb ik een foto hier gemaakt, Separation. En daar had ik hem. ja, ik was gefascineerd door rubber. En uh, omdat het zo fotogeniek was. maar ook omdat die rubber kleding zo heel dun is. maar wel, toch heel afstandelijk. En daarom zei eigenlijk mo moeder en jongetje in Rubber. Maar dat jongetje, dat was natuurlijk een pop. Dus om die emotie te geven, moest ik de hele tijd die pop duwen. En daardoor raakte ik gefascineerd in de menselijke bodylang, hè, de lichaamstaal. De mensen van ja. Erwin Olaf zijn te zien in dat prachtige boek Oon, zijn dagboek in beeld. Hm, dank je wel. Vergeven, dank je wel. Je gaat signeren vanmiddag bij de Fries in Haarlem onder andere. Dit en was de laag. nieuwshow voor vandaag.